Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het is ontleden referendum bij GroenLinks over de lijsttrekker Doorgaat.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 What's it do? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, E-Pizza. Are you ready? Dat hebben wij daar lang op gewacht Hij was gewoon niet te krijgen Maar ja, daar is hij dan, hierbij zie je het Welkom dat je weer ingeschakeld bent op jouw CWM Zandvoort Zie het in de house, tot aan 11 uur De hete beats en de nodige nieuwtjes Wat hebben we vanavond allemaal? Nou, rond die klok van 10 voor 10 Hebben wij een hele hete partykijt Allemaal leuke feestjes In en om, rondom Zandvoort We gaan eventjes kijken wat ze hebben in Amsterdam Nou, dat blozen een hoop leuks wat hebben we nog meer deze avond? Nou, we hebben natuurlijk de line van Bloomingdale XXL al. Ja, 27 uh, mei alweer. Oeh, wat gaan we hard. House Rockers. Deze vrijdag in de Escape. Met... Met wie? Ja. Als je blijft luisteren, dan hoor je het voorbij komen. We hebben de Phenomenal DJ's natuurlijk. En ja, wat is dat? De Phenomenal DJ's. Een grand opening, zie ik. Ja, dat is hartstikke leuk en aardig. Maar wat gaat dat worden? En ja... Vorige week hadden we DJ Raimundo in de uitzending. En ja, we hadden hem niet zomaar in de uitzending. Nee, Zandvoort Alive was hier op het Bloemendaalse strand. wat zeg ik nou, Bloemendaalse strand? Nee, Zandvoort Alive gewoon lekker kicking hard. En ja, hij zegt, ik heb een nieuwe plaat. En laten wij hem natuurlijk hier exclusief hebben. De nieuwe DJ Raimundo hier. Bij jou, Steven Zandvoort. Can you feel it? Ik geef even een shout-out naar DJ Raimundo! Worden we de Hier natuurlijk! bij see it! <tied> Op jouw ZFM Soundboard En onthoud het goed Je hoort hem hier ook als eerste Als een soort van pitong Zitten we hier bij ZFM See it En hij is lekker en geloof me Er gaat nog veel meer leuks komen Van DJ Raimundo Wil je meer weten Ga dan even naar zijn Soundcloud Daar staan nog erg leuke tracks En mocht je eens een keertje In de scheep komen Elke zaterdagavond is hij daar Live te horen in de mix. Ja, we gaan gauw door hierbij. Top op CFM's antwoord. Want wat hebben we vanavond? Ja, house rockers. Deze vrijdagavond in de Escape met Gregor Zalto. Ja, house is zoveel meer dan elektronische geluiden die op een opzwepende BPM door de boksen geknald worden. House is een beleving, een state of mind en een cultuur waar wij in Nederlands ons grensoverschrijdend aan durven te vergrijpen. Niet voor niets zet Nederland zich prominent op de wereldkaart van de house en steeds meer pure DJ-talenten ontpoppen zich op Hollandse bodem om daarna de aarde rond te vliegen en in het internationale publiek te laten genieten. House zoals het hoort, rockt als geen ander. En dat is waar House Rockers om draait. Muziek dat door artiesten als goed recht in eigen handen genomen wordt. Rock the house as we are supposed to. Ja, House Rockers is at Escape Amsterdam Venue. Herwiegend, arzwaaid en bodybangend op de sets van de lekkerste DJ's. House Rockers is niet meer uit ons... ...uit onze Hollandse hoofdstad weg te, te slaan... ...en pakt op vrijdag 18 april vanavond dus... ...opnieuw stevig uit in de escape in Amsterdam. Terwijl de lichten en lezers een extra belevingsaspect voor rekening nemen... ...schrijven we ook dit keer enkele artiesten achter de DJ-boot... ...om jouw house rockers een avondje compleet te maken. Vanaf 11 uur wordt de house onder begeleiding van Mr. V.I. gerockt met Kregor Salto. Verwacht stevige house met een opzwevende LED en tint... Ja, Craig altijd vormt met zijn tientallen succesvolle producties internationale hitlijsten Een absolute house rocker En laat je vanavond genieten van zijn skills in de escape Dat doet hij niet alleen, want ook vanavond vind je Klo in the Dark Ja, zich zal een wegbaan door de dance scene Weet dit explosieve DJ duo house rockers op een waardig niveau te houden Gegarandeerd een set die jou in hun enthousiasme meekrijgt als je dacht dat dit alles was, nee hoor. Mitchell Niemeyer, die komt ook gezellig langs. En ja, de avond is nog niet compleet. Want DJ Delivio Riven en Aaron Kill, dat zijn de trouwe houserockers. Ja, dan hebben we ook nog Juvenile's Kortom, dit wordt een heel gezellig avondje. Ja, en mocht je er niet genoeg van krijgen. Ook dit keer wordt er een heerlijke houserockers mixtape beschikbaar gesteld. Welke jij via www.royalconcepts.nl gratis kunt downloaden. Ja, dan de tickets via www.royalconcepts, als je toch die mixtape aan het downloaden bent. Kun je gelijk uh, tickets kopen of je gaat gewoon naar de Free Record Shops en dan heb jij een kaartje. Voor slechts 10 euro ben je binnen. Mocht je zeggen, nou ik haal ze wel aan de deur of net iets te laat zijn uh, voor de sluitingstijde van de Free Record Shop. Voor 15 euro ben je welkom aan de deur. Ja, je kunt ook VIP gaan, want voor slechts 25 euro schuif je een fitbandje bandje om de pols... ...waarnaast je tevens een aantal tafels beschikbaar zijn gesteld. Dus vanavond in de Escape in Amsterdam vanaf 11 uur tot 5 uur in de morgen. House Rockers. Ja, zie je het op CFM antwoord knalde net al met DJ Raymundo. Een plaat die het ook erg goed doet is de Audio Wars met Sometimes. Wel een bekende sound hoor. of feeling. Okay. Really De nieuwe David Morales en Rosen Murphy. En je kent die stem vast nogal van Molokko. Daar is hij namelijk de inhoud van, van die geweldige plaat Bring It Back, Sing It Back. ogen gescoord en ja die plaat die doet het nog steeds erg goed. Maar nu dus Golden Era in de Frederico Scavo remix. Andere edits zijn ook ontzettend lekker dus... Die komen zeker en vast nog een keer voorbij hierbij zie je het op jouw CFM Zandvoort. Dan gaan we door met een nieuwtje. Ja, groot in haar sfeer. machtig in haar publiek. Quotes als een groot spektakel. Waar dit jaar grootste dingen staan te gebeuren. En de zon onder zien gaan tussen de dansende mensenmassa. Bloomingdale op zijn mooist. En doen Bloomingdale Beach natuurlijk gloeien van trots. Dit zijn enkele uitspraken die gedaan zijn door onder andere Chucky, Chanao en Villa... Sunner James en Ryan Marciana. Oftewel Bloomingdale XXL. Ook jouw bijdrage waarmee jij onze sociale media kanalen tot iets onmisbaars hebt gemaakt. In de komst van de exclusieve Bloomingdale Paper vertaalt de zomer nu al tot iets veelbelovends. Waarna de maandelijkse XXL-events stevast de Bloomingdale Maidzee doorvoeren. Zon, Zee en XXL. Het zomerseizoen laat gevoelsmatig nog op zich wachten, maar het hoogseizoen is elke zondag in elk geval goed vertegenwoordigd aan het Bloemendaalse strand. De organisatie kijkt natuurlijk mijmerend uit naar de eerste zonnesteken en hittegolven van dit jaar. Maar je begrijpt dat Bloemingdeel XXL jou op zondag 27 mei hiervan alvast een voorproefje gunt. Vanaf 2 uur geniet jij van meer dan een dozijn getalenteerde artiesten... Die, alle, ...die allen vastberaden zijn om het XXL Ingredient toe te voegen met een volwaardige set. Zoals je inmiddels gewend bent, zal ook deze editie zich spreiden over twee volwaardige areas... ...waarbij je tot klokslag middernacht wordt meegesleurd door de immense programmering. Ja, dan wil je natuurlijk wel weten, wat is die line-up? Nou daar komt hij, de Sunset Area, oftewel de Outdoor Area, met Copyright Don Diablo, Frankie Rizzardo, Samuel Deep, Soul Pressure Dan de tweede area is de Full Moon Area, de Indoor Area Met Gennaro Villa, Chloe in the Dark, Beggy Begovic, Delivio en Aaron Gill Leroy Styles, De Ancho, Bootsman to Boatman en MC Spider Ja Bloomingdale waardeert haar fans en heeft ook dit keer een winactie klaarstaan hoe je kans maakt op twee free tickets, lees je uitgebreid terug. Ja, waar ga je dan heen? Gewoon eventjes naar de Facebookpagina van Bloomingdale Beach. Makkelijker kan het toch niet? Ja, wil je gelijk kaarten kopen voor dit event? Nou, dat kan via tickets. Of natuurlijk ga je naar de site www.bloomingdalebeach.com. Dit was een nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek en dat doen we met een nieuwe van Marco V. Solid Sounds. Dit is hier, tot aan 11 uur, de heetste beat, op de 106.9, 104.5 en natuurlijk op het digitale televisiekanaal, leuk dat je erbij bent. El mío también La gente bailando tú bla bla bla Que sea hasta cayó, que basta ya de este muchacho llegó el tacatac Que a todos les gusta Ay mamá Te veo hasta cabo y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inviente una cosa nueva, la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 Taka ta que te gusta a ti mami. A ti, mami. Takada, takta, takta, takata, takata, nou, moeten we de trek nog echt noemen wat het is? Takta, takata, Taka, bro! Met. Takata, takata. Takata, takata, takata! Hierbij zie je het op jouw CVM-zandwoord. En we gaan nog eens even kijken of we nog een leuk nieuwtje hebben. Jawel! Naar het succesconcept Funkadelic presenteert The One Event de zaterdag de grand opening van de tweede hype van Almere in omstreken... DJ's. In het populaire en altijd gezellige club Anno gaat gegarandeerd de dak eraf met de meest fenomenale DJ's zoals Real Alcanario, Delivio Riven en Argyle, Richie Romero, Pascal Moreno en Tyron Kimball. En lijfvogels van niemand minder dan Jennifer Cook. Na deze fenomenale artiesten kan je sexy entertainment verwachten. Een dikke lasershow. Zullen alle artiesten de exclusieve Phenomenal DJ shirt showen en nog veel meer? Tickets kosten in de voorverkoop 7 euro en kan je halen bij de free shops en online via Ticketscript. Ja, er zijn maar twee, maximaal 200 tickets in de voorverkoop, daarna alleen deurverkoop voor 10 euro. Dat valt nog eens mee voor een gezellig avondje uit. Ja, dus voor je agenda, zaterdag 23 juni 2012, uh, Venom DJ's met een Free Sushi Edition. En ja, ik pak gelijk de line-up wij voor zaterdag 21 juli 2012 met Lucie Ford, Gennaro Villa, Pascal Moreno, Tyron Kimble, C6 en Jennifer Cook live. Dat belooft dus een hoop leuks. En wat ook leuk is, misschien kennen jullie nog wel Fats Small met Turnaround. Dat was een gigantisch succes. De Cube Guys, die komen ook met de ene andere knaller. En ja, als je die twee krachten bij elkaar bundelt, dan krijg je deze track. Turnaround 2012. Zo meteen. Rond de klok van 10 voor 10. Staat hij weer helemaal voor je klaar. Dus pak je agenda dan maar van bij The De see it party guy. En na die klok van 10. Oeh, dan heb ik een leuke mix. De speciale guest mix. Van niemand minder dan. Stefan van Dus hou me hier op de 106. To the one you to the one you to the one you to the one you to the one one you to Oké, okay, drie keer raden hoe heet deze plaats? Helaas, dat is niet goed. Ansel van Ruben Mandolini. Ja, we zijn een beetje vanavond op de Duitse tour. We starten natuurlijk met Freida met Alain. En nu dan Ruben Mandolini met Ansel. Ja, je hoorde wat anders. Hé, hey, maar ik kijk naar de klok. 10 voor 10 geweest, dat betekent maar één ding. The See It Party Guide Ja waar kun je vanavond heen gaan? Ja je kunt vanavond gezellig naar Recorder You've got the love In Club Air in Amsterdam Kaarten zijn 14 euro Exclusief fee En ja die, die line-up Kenny Larkin met Tolvi, Olene Kadar, Wouter de Moor en Prunk in de Air tour is ook een gezellig feestje aan de gang dan. Met Victor Corral, met Tolfree en Marcus Gering. Visuals worden gedaan door Escapation. Tjaas, yes, Jor de Toyer, de House Rockers zijn vanavond beland bij de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En de kaarten 10 euro of aan de deur 15. Die line-up, Gregor Salto, Chloe in the Dark, The Leave Your Raven en Aaron Gill, Mitchell Niemeyer... Juvenize en Mr. V.I. Ja, dan de zaterdagavond. Dan belanden we in Club Air. Met Club MTV. Hartstikke gezellig. Vanaf 11 uur. Voor een prijs van 15 euro ben je erbij. In de Air One staan... Porter Robinson. De Party Squad. Carilla Speakers. Damn Slackers. En in de Air 2 staat Supergoods. The Popes en Le Deux. Ja, zaterdagavond... Dat kan geen avond voorbij gaan Met Brainwash in de Escape in Amsterdam Kaarten zoals elke week 16 euro zijn te koop via Logic. En de line-up Ja, je zijn nieuwste track al DJ Raimundo. Ik denk dat hij ook ken uh, You Feel It zeker voorbij gaat laten komen Deze avond Andere DJ's die deze avond komen Zijn Frederica Bas En de vocalen worden gedaan door Miss Bunty En de Eclectic Deluxe Vind je altijd gezellig Danny Canova ja, het gons al lange tijd. Pacha Festival, kom naar Amsterdam op het Java-eiland. De kaarten zijn pittig. Zeg maar 55 euro exclusief V. En zijn te koop via P-Logic. Ik hoop dat er nog een paar kaarten trouwens zijn, want ze zijn hard gegaan. Dat heb ik me laten vertellen. De line-up: Zara Mayne, live met Kenny Dulver. Coldfish, Sander Kleinenberg. Junior Jack and Kid Cream. Bob Sinclair. En als afsluiter van de open air, Surrey James en Ryan Marciano. Marciano, sorry jongen. En dan hebben we de pure Pasha. Oki Ocon, Pitong met Taras van der Voorde. Pitong, Dennis Ferrer, Matthias Dansman, Stacey Pullen, Crack en 2001. Dan heb je de Cadenza Vagabundos met Lee Von Michel Klaes, Cesar Marveille, Frivolous Life en Luciano. Dan is er ook nog Defected in de House... ...de Pure Liner Boat... ...met Rule en Door. ...Simon de Mar, ...Noir... ...Ray... ...Frankie Rizzardo... ...en Copyright. Ja... ...ik zeg het zelf... ...deze 55 euro... ...is het meer dan waard... ...om één of meerdere van deze DJ's... ...te zien draaien. Dan kun je ook gezellig... ...naar het Republieksfeestje... ...het is weer één keer in de maand. De Republiek... ...vind je op het Bloemendaalse strand. En de Line Up... Verschillende DJ's met Paco Fernandez. En de entree is geheel gratis, dus wil je een leuk feestje? Dan kun je deze zaterdag naar Bloemendaal. Ja, morgenavond lekker dicht bij huis ook het feestje Let in Lovers. In de Patronaat in Haarlem vind je dit feest. Kaart zijn te koop via Ticket Script. En de uh, ja die ligt er ook niet om: Roog, René Ames, Jasper Clash, Alex Cruz en MC Janto. Dan de 20e mei, oftewel de zondag. Dan kun je naar flirters, de beach edition. Vanaf 2 uur ben je welkom bij Beach Club vroeger. Kaarten zijn 15 euro exclusief via de voorverkoop. En de dresscode: dress sexy via flirt. De line-up: Benny Rodriguez, Quintino, Vater Gonzales, Michael Mendoza, Leroy Styles en Richie Romero. Dan dus vind je ook nog Irwin, Dina, Delivio, Riven en Aaron Gill, Superior en Rudy Lima. Dan heb je natuurlijk zoals elke zondag ook bij de Bloomingdale Tent een ontzettend leuk feest. Girls Love DJ's at Bloomingdale Beach. De line-up deze avond is de party squad. Feest DJ Ruud, Valero, Dirtcaps, Jasha, Kennedy, Le Deux, Mr. Simpson, Jury Alexander, Sam Fox en Martin Kariks. Voor 16 euro ben je erbij of 18 euro aan de deur. Dit was de partykuis van deze week. We gaan gauw door met Valero. Met Your House In My Zometeen. meteen Naar de klok van tien Een speciale kiss mix van Stefan Vilein Hou me hier bij jou zie je het op Steven Zandvoort